Het mislukken van de gesprekken betekent dat de 150 miljoen euro extra... die minister Slop had uitgetrokken voor het basisonderwijs... dit jaar waarschijnlijk niet meer kan worden uitgekeerd. Daarom stelde de PO-raad een eenmalige uitkering voor... maar de bonden willen een nieuwe CAO met een structurele loonsverhoging. Een FC Den Bosch-supporter die ervan werd verdacht... afgelopen weekend een hitler goed te hebben gebracht... heeft dat niet gedaan, dat zegt het OM na het bekijken van videobeelden. Volgens een woordvoerder was er sprake van een wegwerpgebaar...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 De politiebonden hebben een dringende oproep gedaan aan de minister, de politietop, de burgemeesters en het OM om voor het nieuwe jaar te kiezen welke criminaliteit prioriteit krijgt. Volgens de bonden moet door tekorten agenten scherpe keuzes worden gemaakt. En dat is niet aan hen, zei de voorzitter van de ACP op een persconferentie. Vorig jaar moesten er door personeelstekorten al 16.000 zaken worden stilgelegd. In Amsterdam is een rechercheteam dat zich bezighoudt met zware misdaad opgeheven als gevolg van het agententekort. ABN AMRO heeft een boete van 2 miljoen euro gekregen van de AFM. De bank heeft volgens de toezichthouder informatie over de opvolging van de vorige topman Zalm niet op tijd openbaar gemaakt. Omdat die informatie belangrijk is voor beleggers krijgt de bank de boete. Vandaag werd ook bekend dat justitie zeven zaken bij ABN AMRO onderzoekt waarbij mogelijk fouten zijn gemaakt bij de controle op witwassen.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 Goedemiddag en hartelijk welkom bij de show. Het is donderdag 21 november 2019. En leuk dat u weer luistert naar een nieuwe luncht. En ik zit er niet alleen hoor, want mijn grote vriend Jomer is ook weer aanwezig. Goedemiddag Jelmer. Goedemiddag Roy. Leuk dat je weer tijd hebt kunnen maken in je agenda. Hé hey, uh, Jelmer, wat een week hè, was het. Ondernemersgala vorige week donderdag... Ja, het was ontzettend leuk evenement. En ook leuk dat we daarbij konden zijn. Ja, en we hebben afgelopen weken flink daar aandacht aan besteed... met al die ondernemers. En ja, hopelijk gaan nu de ondernemers weer aan ons denken. Dat is ook belangrijk. Sales et als je wilt adverteren. Maar uh, verder, wat gaan we doen deze show? Nou, deze show hebben we heel veel muziek en informatie. We hebben geen gasten vandaag, dus we hebben het lekker rustig voor ons gemaakt. Maar we gaan zometeen wel bekendmaken wie de volgende week is. Dus uh, dat is leuk. En uh, wat we ook gaan doen is natuurlijk uh, zometeen uh, de, de prijs bekendmaken. In ieder geval de prijswinnaar van het Sinterklaasbezoek. Wie krijgt een bezoek van Sinterklaas thuis? En we gaan ook nog natuurlijk... Uh, ja... Wat gaan we doen eigenlijk, Jammer? We gaan kaartjes weggeven, toch? Ja, voor die uh, welbekende Castel Christmas Fair. Ja, en dat is altijd wel leuk. Dus uh, kom erop! Ja, want uh, inderdaad, op de historische locatie buitenplaats Bekenstein, te velsen Zuid... wordt van 28 november tot en met 1 december de kerst- en lifestyle fair van Noord-Holland gehouden... Gezellig. Ja, de Castle Christmas Fair 2019 opent al bijna weer haar deuren. Ja. De Lustrum editie wordt georganiseerd bij buitenplaats Bekenstein in Velsen-Zuid. Dus. De voorgaande edities werden gehouden in Heemskerk. Ook dit jaar wordt er uitgepakt met vele leuke stands, inspirerende workshops, sfeervolle bigbands en koren. Je kunt genieten van ruim 150 stands en onder andere 50 live optredend. Leuk. Waaronder de Tata Steel Big Band en het regionale eerste Sforos Mannenkoor. Reden genoeg om onder het genot van een gluwein of warme chocolademelk de markt te verkennen. En wij als CFM uh, gaven de afgelopen weken en nu ook nog kaartjes voor dit evenement. Ja, we gaan kaartjes weggeven voor de Castle uh, Christmas Fair waar heel veel te doen is. We hebben er nog, best wel, we hebben er nog wel een paar, dus bel gewoon 023. 573 0393, nogmaals 023 573 0393 En als je die kaartjes uh, wil uh, winnen, bel gewoon. En wie weet, ben jij wel de eerste beller in de show? <middels> 0, -3 -0 -3 -3 voor de eerste beller voor de Castle Christmas Fair. Geven wij twee kaartjes weg voor de eerste beller. Ik zou bellen hoor. 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. Dat is onze Zf ZFM klachtenlijn. Als je bepaalde programma's niet leuk vindt, nee hoor. Als je die kaartjes wil winnen, kan je gewoon bellen en dan uh, komt het uh, helemaal goed. En uh, Jelmer, jij hebt uh, een berichtje over groen. Ja, meer groen is dan voor... Want na de vele berichten van het kappen van bomen in Zandvoort is er met het planten van 15 bomen een aanvang gemaakt met het groen beleidsplan Maak Zandvoort groen. Alhoewel de landelijke bomenplantdag in maart altijd plaatsvindt, is het beter om bomen in het najaar te planten. Want dan kan een boom zich beter ontwikkelen en groeien. Nou, dat uh, wat is ook wel handig om te weten. Ja, zeker. En ook, uh, hier waren ook de leerlingen van groep 8 OBS de Duiners uitgenodigd om mee te helpen bij het planten van die bomen. Ah. Vooraf kregen ze eerst een educatieve les op school over bomen en over biodiversiteit. Dat zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Ondanks dat het woensdag 13 november koud en onaangenaam was, stonden wethouder Joop Berendsen en unitmanager Zandvoort van Spaarne Landen, Arthur Verdaaswonk samen met de leerlingen van de Duinroos en de groenmedewerkers van Spaarne Landen klaar bij het grote plantvak om de bomen in de aarde te plaatsen. Ah, dat Iedereen had, ondanks dat het ging regenen, er duidelijk zin in om dit klusje te klaren. En gewapend met de schep en met aanwijzingen van de medewerkers van Sparende Landen... en met hulp van onze wethouder Berendsen, gingen de leerlingen enthousiast aan de slag. Na limonade en wat lekkers, een groepsfoto, ook nog als afsluiting... gingen de kinderen na afloop weer terug richting school. Zou die man nou niks te doen hebben? Welke man? Over wie heb je dat? Ja, die, die man die daar uh, was en die op de foto ging... Ja, nou ja. Dan ben je stil, hè, als ik dat zeg. Ja, nu, uh, nu weet ik even niks te zeggen. Hè. Nee. Nou, leuke filler, hoor. Ja, Ja, hè?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 In all the right places, big hey girls, you are. En dat was Mika met Big uh, Girl, You Are Beautiful. En uh, ja, uh, we gaan eventjes naar de andere muziek. En dan komen we zo meteen bij jullie terug met een muziekje over Zint Nicolaas. Want uh, ja, uh, er is hoop uh, te doen natuurlijk onder deze man. Maar alleen, wij behandelen alleen maar in het programma positieve berichten. Dat is beter hè, Jelmer? Ja, het is toch een vrolijk uh, ja, toch? ding elk jaar. Ja, dus ken je deze nog? Je hoort helemaal af. Plat met dit nummer. Maar dat maakt oh. niet uit. Dance Monkey hier op de Transportse Radio. Dance for me, dance for me, dance for me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 van plezier en vrolijkheid, nooit komt er hier aan een eind, omdat wij zwarte pieten zijn ah. Zwarte Pieten zijn, alles. Ah, alle Zwarte Pieten die mij steeds weer helpen, wil ik even zeggen bedankt. Voor vrolijke gezichten van kinderen die genieten, doen we werkelijk alles wat. Het blijft een hele mooie tijd van plezier en vrolijkheid. Nooit komt er hier aan het eind. Ik hoop het niet. Wij zwarte pieten zijn. En dat was Chillipiet met voor alle zwarte pieten. En uh, ja, dat was een, een beetje uitgebracht toen de, tijd, toen de pieten discussie begon. Met een, als een protestlied. En uh, daarom uh, zong Chillipiet uh, voor alle zwarte pieten. En over Sinterklaas gesproken. Hij is weer aangekomen gisteren natuurlijk. Of gisteren uh, hoor maar. Zondag natuurlijk hier in Zandvoort. Niet met zijn paard. Oh zo snel hè. De, toch? Nee, met de, met de raceauto. Met de raceauto uh, kwam het uh, thema natuurlijk. werd hij opgewacht. Natuurlijk vanuit de boot, de een boot kwam hij op uh, of aan, nieuw aan, aan het Zandvoertse strand. En daarna was hij uh, met de raceauto uh, ja, een stukje gaan rijden uh, richting het uh, Raadhuis. En daarna de Korverhal, wat het grote feest weer losbarstte in, uh, met het Sinterklaas spektakel mm. in de Korverhal. Toch? Ja, ja, ja, en, ja. Uh, maar er zijn nog meer andere leuke dingen te doen, toch? Ja, zoals morgen, vrijdag 22 november, vindt er weer een kinderdisco plaats in Pluspunt Zandvoort. Uh, van, 9 tot, uh, van 7 tot 9 uur zijn de kinderen van Zandvoort weer welkom om te zingen, dansen en te springen op de coolste hits. Komende disco heeft de organisatie Sinterklaas en zijn dansbieten weer uitgenodigd. En zij hebben toegezegd Pluspunt zeker dit jaar niet over te slaan. De disco is toegankelijk voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. En de kaartjes zijn te koop voor 3 euro. Inclusief wat lekkers en drinken bij Pluspunt in Zandvoort Noord. Ja, en de balie is vandaag gewoon weer open. Dus dat, uh, komt, uh, dat uh, komt dus dan uh, helemaal uh, goed. We gaan lekker luisteren weer naar muziek. Ed Sheeran staat klaar. is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 Here. This is my only fear that we become.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 Can't even go on the internet Without even checking your name. I tell myself, tell myself, tell myself brought the line, and no, I do it. ...die hoorde hier op ZFM Zandvoort. Weer of geen weer, zomer of hartje winter... ...het Westkust weerbericht luidt als volgt. Donderdag blijft het bewolkt en nevelig... ...en in de ochtend komt nog plaatselijk mist voor. De temperatuur loopt op naar maximaal 4 tot 5 graden... ...en de wind is zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten. Vrijdag is het droog met maximaal tot rond 9 graden. In het weekeinde neemt de kans op enige regen toe... En het wordt 8 tot 9 graden. Begin volgende week is het wisselvallig en vrij zacht weer. Tot zover het weer van NA Media. En dat was het weer bericht van Jelmer Kober hier op de Zandvoortse Radio. Wilt u nog steeds die kaartjes winnen voor de Bekenstein Kessel Christmas Fair? Bel dan hè. 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go. To find a place to lay my head tonight Het is kwart voor twee, of het nee, één hier ja. op ZFM Zandvoort. En uh, ja, dames en heren, uh, we hebben een bericht over uh, ja, de nachttreinen naar Haarlem en weer naar Amsterdam. Ja, want uh, Haarlem krijgt lang verwachte nachttrein met Amsterdam, dat meldt NA Nieuws. Goed nieuws voor de feestgangers. De nachtverbinding per spoor tussen Haarlem en Amsterdam wordt uitgebreid. Na een succesvolle proef met een extra late trein komt er nu ook in het weekend een trein tot in de ochtend. De trein gaat rond de klok van drie uur nachts rijden in beide richtingen. Dat gaat al in op 15 december aanstaande. Om kwart over drie gaat een trein van Haarlem naar Amsterdam en om tien voor vier vertrekt dan de laatste trein vanuit Amsterdam naar Haarlem die daar iets na vier uur aankomt. Met het besluit wordt een lang gekoesterde wens in vervulling gebracht. In Haarlem wordt al, al jarenlang actie gevoerd voor meer, voor meer nachttreinen van en naar de hoofdstad. Ook de gemeenteraad wil al lange tijd dat er extra treinen worden ingevoerd. Tussen 2017 en dit jaar was er een pilot met nachttreinen in het weekeinde, En de conclusie van de NS was dat, het, dat dit goed zijn werk deed. In de richting Amsterdam naar Haarlem rijden er gemiddeld meer dan 125 mensen in de late trein van 10 voor 3. Andersom zitten er gemiddeld meer dan 50 reizigers in de nachttrein. Vanwege het succes heeft de gemeente Haarlem besloten... een driejarig contract af te sluiten met NS... en uit te breiden met extra treinen. Wat goed. Zover. Wel, ja. Ja, wel, wel jammer dat ze, dan, uh, dat ze dan niet even door kunnen rijden naar Zandvoort. Ja, nou ja, misschien komt dat nog. In, uh, ja, het zou wel leuk zijn, want dan kunnen Zandvoort dus ook wat een keer stappen in Amsterdam en andersom... Want wij bijvoorbeeld in het hotel uh, zijn de gasten altijd... ja, om één uur moet ik dan weer terug al. Want, uh, of ik moet er dan al in de trein zitten, want dat is de laatste trein. Ja, dat dus, zou nou, inderdaad niet zo heel verkeerd zijn... als ze dat ook doortrekken tot z'n antwoord. Ja, nee, oké. Okay. Ik hoop het. En nou ja, natuurlijk ter, ter... in ieder geval wat, welk liedje hier nou bij hoort, dat zou nou, ik niet wat weten. Zou, welke zou die, wat zou die nou zijn? Dit is de live versie. Wat hoort er nou bij Jelmer? Weet jij het? Wat hoort er bij Jelmer? Ja, de natuurlijk Guus Meo is. Kijk wat is Jor? Ze lopen ze doen hier in de studio. Leuk voor de kijkers op de webcam. www.zvwzandvoort.nl. twee, twee, twee. Kreden, kreden, oh oh oh oh oh Kreden, kreden, kreden, kreden, kreden, kreden, kreden. oh oh, oh. Hey, hey, kilometers schieten onder mij door Ik ben op weg van jou, want ik ben weg van jou Hij wachtte vroeg vertrokken in de lucht en na de naad en Tien te op de rijden was. En want die hadden wat vertraafd Wegen mijn grote aanpaling van omdat ik nu maar nu zet me minder bijhouden Blijven kan. When I home my baby, you say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade, that's what you get when you shout that jump. now I gotta go, yo Coco. Put me on. Oké, Jambo, hier op ZFM Zandvoort. En het is een liedje uit 19, uh, s, 1996. Dus, uh, ja, ja, lekker toch? Lekker dansbaar. Uh, uh, nog steeds van deze tijd, toch? Dus uh, jij had een berichtje over geluidsoverlast. En het is eigenlijk best wel een typisch Zandvoorts bericht. <laughs> ja, ja, Wat zeg ja, ik want, nou weer? Uh, nou. Uh, er zijn inderdaad onderzoeken geweest over de meeste klachten over geluidsoverlast. Oké. Okay. En Zandvoort hoort bij de vijf grootste klagers van Nederland... als het dus over geluidsoverlast gaat. Tot en met juni hebben Zandvoort dus ruim 136 keer geklaagd. 14 keer over overlast door horeca. En 122 keer gingen de klachten over... die werden veroorzaakt door overige geluidsoverlast. Uh, daarmee zit Zandvoort in de top 5 van Nederland... ...samen met steden als Groningen, Leeuwarden, Leiden en Arnhem. Dat blijkt uit cijfers die dataverzamelaar Local Focus heeft opgevraagd... ...over het aantal klaagtelefoontjes dat de politie tussen januari en juli van dit jaar per woonplaats binnenkreeg. In totaal kwamen er landelijk ruim 58.000 klachten binnen uh, over geluidsoverlast. Uh, de uh, overige geluidsoverlast is... Niet gespecificeerd in het onderzoek waar dat voor staat. Precies. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, inderdaad, een gezantwoordsbericht. <laughs> een typisch... Uh, Zandwoordsberichtje. Wat, wat was dat? <laughs> <laughs> een typisch Zandwoordsberichtje, toch? Ja, ja, ja, ja. <laughs> Bijvoorbeeld toeters met luilak of zo. <laughs> of een feestje op het gas of, het uh, Of. Uh, Vuurwerk op het strand. Uh, wat zou het nog meer zijn? Een, uh, een ja. boormachine. Een boormachine, ja. Uh, wat zou het nog meer kunnen zijn? Um, een, een telefoontje van harde muziek op een uh, parkeerplaats. Weet jij nog meer, jongen? Guus Meeuwers met Z -ding -ding. nee. <laughs> een toeter van een trein. <laughs> um, maar laten we het maar ophouden. Ga lekker op de ZFM-studio die te veel muziek maakt. Of Oh de harde schijf die vol staat met dit soort muziek. You last never Yo! It's too easy But that's the way it is oh, What you think about that? Yeah. Now you know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 Be my lover